Drie uur, Juris Stubinitski met het NOS-journaal. Bezoekers van concerten en theatervoorstellingen... betalen vanaf vandaag minder geld voor een kaartje. De btw op de podiumkunst is na de verhoging van vorig jaar weer verlaagd. Van 19 naar 6 procent. In het vijfpartijenakkoord werd afgesproken... dat de verhoging van vorig jaar op vandaag zal worden teruggedraaid. Mensen die voor de verlaging een kaartje hebben gekocht... krijgen het btw-voordeel in principe niet terug...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 De ballon kwam 30 kilometer van Maastricht in de plaats Houthalen-Oost... in de problemen door een windstoot. Het mandje van de ballon stond al op de grond... maar werd door een hevige windvlaag weer de lucht ingeslingerd. Drie mensen vielen uit de mand en kwamen hard neer op een maïsveld. De ballon kwam zo'n 50 meter verderop neer. Wat Nederland betreft is er geen plaats voor president Assad in het nieuwe Syrië. Dat zei minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken... na het topoverleg over Syrië in Geneve...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 Het weer, het is droog en het is ongeveer 12 graden. Overdag afwisselend zon en wolkenvelden. Het wordt 17 graden aan de kust, tot 21 graden landinwaarts. Smiddags is er kans op een bui. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. BNN. Lust, Sarayra Groenhart. Welkom in het derde uurtje van Lust. En we hebben het nog steeds over de kinderwens. In het vorige uur hebben we gepraat over een aantal moderne varianten van het gezin. Zoals bijvoorbeeld het gesprek dat we hadden met Mark. Mark getrouwd met Diederik, wilde erg graag kinderen... en is een heel traject doorlopen om die kinderen te kunnen krijgen... En we spraken met Barbara die besloot om een alleenstaande moeder te worden. En daarin ook een heel traject moest doorlopen. En daar ook een website bij heeft opgezet. Alleen met kinderwens.nl Mocht je nou net inschakelen en denken... Oh, dat klinkt best interessant en dat zou ik nog best wel even willen horen. Dan kan je natuurlijk de hele uitzending vanaf morgen of vanaf maandag... kan je die naluisteren op radio1.nl En je kan natuurlijk ook even neuzen op onze Facebookpagina... Onze Lust BNM Facebookpagina, daar vind je ook het een en ander over terug. Of je kan gewoon lekker blijven zitten, want tot vier uur vannacht praten we over die kinderwensen. En we gaan nog even terug naar onze vrienden in Boyd's Bar. Die praten over of ze kinderen willen of niet, en wanneer ze die dan willen... en hoe dat dan moet met de carrière en alle toekomstdromen en het willen reizen en noem het maar op. Daar gaan we het straks nog even over hebben. Maar ik hoop ook dat jij nog je verhaal gaat vertellen... Want in de derde uur gaan we nog even aandacht besteden... aan een onderwerp wat we nog niet echt hebben aangeraakt. Namelijk, wat als je een kinderwens hebt, maar je bent heel erg ziek? Daar gaan we over praten met uh, Arie Franks. Hij is uh, hoogleraar verloskundige. Hoogleraar verloskundige? Hoogleraar verloskunde. En hij kan ons alles vertellen over hoe om te gaan met een kinderwens... als je een chronische ziekte hebt. Dat straks allemaal in lust. Maar ik wil je vragen om... Jouw verhaal te delen. Jouw verhaal over de kinderwens. Heb je die, heb je die niet? Wanneer wist je dat je een kind wilde? Wanneer koos je ervoor om een kind te krijgen? Je mag een kind niet nemen. Dat is natuurlijk ook voorbij gekomen, maar een kind krijg je. Maar je hebt natuurlijk wel iets van sturingen. Ik ben gewoon benieuwd naar je verhaal. 0800 1121 0800 1121 of anders even mailen naar lust@bnn. En Voordat we teruggaan naar onze vrienden in Boyd's Bar, is het tijd voor even een hele fijne plaat. Never forget you van de Noisense. Watch drinking. my whiskey. Now won't you have a double with me. Kan je het je voorstellen dat je zo'n grote kinderwens hebt als vrouw... dat je denkt, weet je wat, ik ga niet wachten op die man. Niet wachten op die prins, op dat witte paard. Ik ga gewoon mijn kind krijgen en ik ga het gewoon helemaal alleen doen. Dat was het verhaal van Barbara in het vorige uur. En uh, nou ja, het raakte mij, omdat... Uh, je kan je daar iets bij voorstellen, maar ik vond het ook wel heel heftig... om zo alleen te kiezen voor moederschap. Maar ook mijn vriendin in Bar die, uh, wilde daar nog even wat verder over praten. Olaf, Fleur, Arco en René praten over dat alleenstaande ouderschap. Boys Bar. Ik weet niet. Dat lijkt me wel heel moeilijk. Omdat ik nu echt nog totaal niet het idee heb van, ik wil, ja, ik kan me eigenlijk nog niet voorstellen. Ik heb nog zo lang de tijd voor mijn gevoel dat, het, dat ik denk, dat moet toch wel goed komen. Maar als het niet goed komt, ja. Ik zie ook wel een Angelina Jolie'tje poelen hoor. Ja? Gewoon uh, zes adoptiekinderen. Ja, weet ik niet. Ja, ik vind dat adopteren, ik snap het wel echt. Maar ik, als ik dan zelf in zo'n land ben, waar die kindjes dus vandaan worden gehaald. Het zijn natuurlijk alle landen van de wereld. Maar als ik dan zo bedenk, dan denk ik: Nou ja, je wordt echt zo weggerukt uit alles wat je hebt. En ook al ben je heel arm, je hebt wel je cultuur, je familie, je mensen. Ja, ik vind dat best wel. Uh... Ja, het... Ik snap het wel heel goed, maar ik denk dat het wel volgens mij de, ja, een groot deel van de adoptiekinderen die krijgt daar wel echt. Uh, Zou je het dan in je eentje van? doen? Als, uh... Ik weet niet. Ik, ja, ik weet, dat weet ik echt niet. Jij wel? Een bom, ja. bewust ongetrouwde ja, dat moeder. Moet er moet echt, is echt bom. iets misgaan. Ja. Uh, yeah. We moet er echt behoorlijk wat misgaan. Moet ik echt een behoorlijke kinderwensel dan hebben. Maar nee, dat denk ik aan. Ja. Bevrucht, nee. nee. Ja. Mijn tante die is bommoeder. En uh, daar kunnen we nu ook wel een zeg maar, resultaat van boeken. Want uh, inmiddels is mijn nichtje, wat echt geen nichtje meer is... Uh, loopt ook al uh, <lacht> tegen de dertig. Dus uh, die heeft het echt al leeg gedaan. Die was stewardess en die werd in 82 werd ze zwanger... En besloot van, weet je wat, ik ben 32, fuck it, ik hou het, ik ga het alleen doen. En die heeft het leven omgegooid. Wel knap hoor. Ja. Heel knap, heel, heeft zij heel ja. knap gedaan, want zij is toen echt een winkel begonnen. En heeft, in het begin best wel veel, uh, wel wat, uh, maar dat was ook gewoon goed organisatorisch en handig. En, uh, en heeft die winkel uitgebouwd, een kind opgevoed. Ja, Moet je ook goed. maar kunnen hoor. Ja. Ja, ik vind het, ik heb maar het kan wel... ook wel echt fout, of ja. Jawel, fout zeker. gaan, ja. Ja, nou, maar ik, ik vind dat dat zo, het, het is echt zo'n onderwerp het is dat zo ver blijft om erover te praten. Ik kan ook wel zeggen van ja, nou het zit er aan te komen en leuk, maar als ik nu straks een telefoontje krijg of hopelijk in mijn gezicht van goh joh er is iets gebeurd en uh, ik ben zwanger, ja, dan is dat zo, weet je? Ja. Ik bedoel, ik ben nu 32, het is niet meer van ja, nou ik woon nog bij mijn ouders, dus misschien is het nog geen tijd. <lacht> er zijn geen excuses meer, weet je? Dus dat betreft, zou je het wel houden. Ik merk het wel altijd wel bij mannen die je altijd... Uh, dan op een gegeven moment te roepen, wat jij zegt ook: van ja, ik ben er nog niet klaar voor. om ja, het eerst in ja. rust komen. En dan ineens is de vriendin zwanger. Ja. En dan is er even paniek. En dan <laughs> uiteindelijk als dat kind er dan eenmaal is. Want die zwangerschap is dan ook abstract, want je hebt geen flauw idee wat er in het lijf van je vriendin <laughs> afspeelt. Ja. Ja. En dan als dat kind er is, dan, dan gaat het ineens natuurlijk. Ja. En dan is normaal en trots. En uh, oh, hij lacht naar me. Of hij lijkt op me. En ja. dan, is, dan wordt dat het ineens. Uh. Bijna zo'n oer ja zo Alsof het, alsof het zo bedoeld was. Soms ja. lijkt het zo. wel. Ja, dat nou, was, uh, in, Amerika, of in Californië was er onderzoek. En in Amerika werd echt iedereen echt in het ziekenhuis geboren. En er worden heel veel baby's worden per ongeluk verwisseld. Dus één uh. op de twaalf ongeveer. Ja. Dus, nee, en die, dat was bleek dat kinderen die ze hadden getraceerd... die dus inderdaad bij de geboorte verwisseld waren... die kregen van hun, wat ze dachten dat hun vader was... ook minder natuur, uh. na, natuurlijke liefde dan hun broers en zussen. Omdat die vader toch ergens aanvoelde... Oh, dus uh, dit is niet voor dus, mij. Ja. En dat wisten ze pas achteraf. Jezus. Is... Ja. Oh my god. Zo schijnt ook, al, ook allerlei DNA onderzoeken dat heel veel kinderen rondlopen waarvan de vader echte vader is. Nee. Ja. Mm. Oh, ik zou het niet voor kunnen stellen dat onze pa dan in één keer zegt: Ja, ik ja. well, ben paard. het toch niet? <laughs> <laughs> Collega uit Brabant. Nou, die is het Ja, fantastisch. Boyd's Bar hoorde je. <laughs> Arco weet altijd dat soort verhalen, van die spannende verhalen, die hij dan op een soort waar maar raar website heeft gevonden, maar die dan wel altijd waar zijn. Van baby's die verwisseld worden in het ziekenhuis. En nou ja, wat, uh, wat de nee vervolgens zei, dat één uh, um, op de 10 mensen niet van de vader is, van wie je denkt dat je vader is. Dat is echt waar, dat speelt hier echt in Nederland. Maar goed, dat is eigenlijk weer een andere show. Wij hebben het over kinderwensen. En ik ga straks bellen met uh, hoogleraar verloskunde Ari. En die kan mij alles vertellen over um, hoe om te gaan met je kinderwens... maar ook met zwangerschap als je chronisch ziek bent. En misschien dat je daar meer over weet, wil weten... of misschien dat je daar uit eigen ervaring over kan meespreken... Dan hoop ik dat je mij wil bellen of mailen. Bellen kan op 0800-1121. 0800-1121. En mailen, dat doe je naar lust.bnn.nl. Kijk, deze show gaat echt over de ervaringen van de mensen die luisteren. En ik ben dankbaar dat ik daarover mag praten. Dus ik hoop dat er iemand belt die die ervaring heeft. Zwanger willen worden of een kinderwens hebben... Terwijl je chronisch ziek bent. 0801121. Misschien heb je het als vrouw ook wel eens gemerkt... dat je naarmate je een bepaalde leeftijd naar een bepaalde leeftijd toe groeit... dat je denkt, weet je, ik voel het kriebelen. Ik voel die klapperende eierstokken. Ik zou dat eigenlijk misschien wel willen. Ik zou misschien wel kinderen willen. Ik kan je vertellen dat ik, ik word dertig over een maand... dat het in één keer voor mij wel een soort agendapunt is. Dat was nooit zo. Maar in één keer denk ik, ja, ik moet me daar toch mee gaan bezighouden... Met het eventueel krijgen van kinderen. Maar dat is natuurlijk als je ervan uitgaat dat je kinderen kan krijgen. Dat weet je natuurlijk ook niet van tevoren. En nou ja, dat maakt wel uit. In, in je lichamelijke conditie ben je er goed aan toe. En ik kan me ook voorstellen, ik ben dan zelf gezond. Maar hoe doe je dat met je kinderwens als je chronisch ziek bent? Nou, om die vraag te beantwoorden heb ik aan de lijn hoogleraar verloskunde Arie Franks. Arie, goedenacht. Goedenacht. Arie, aller is, want het is eigenlijk een beetje het ding waar je als vrouw mee bezig bent als je kinderen wil, hebben, wil krijgen. Moet je 100% gezond zijn om zwanger te kunnen raken? Nee, nee. Als je, als je bedoelt uh, um, om zwanger te kunnen raken, mm -hmm. um, dat kan uh, heel vaak in combinatie met, uh, met een chronische ziekte. Dus um, dat hoeft geen belemmering te zijn om zwanger te worden. Oké, okay, want ik, ik heb toch altijd wel uh, gedacht, onterecht dus... dat als je maar iets van ziek bent, of misschien als je ergens ziek bent geweest... dat de kans om kinderen te krijgen alweer een stuk kleiner is geworden. Maar ja. jij zegt, je kan chronisch ziek zijn en toch kinderen krijgen. Ja, um... Er zijn niet heel veel chronische ziekten die de kans op zwangerschap negatief beïnvloeden. Het kan wel van bepaalde medicijnen die de vruchtbaarheid nadelig beïnvloeden, maar meestal kan dat toch wel, zeker na behandeling. Wat wij heel erg belangrijk vinden is dat iemand met een chronische ziekte, vooral een waar medicijnen voor nodig zijn, zich goed voorbereidt op zwangerschap. Zodat je in een zo goed mogelijke conditie aan die zwangerschap en ja. dan is de kans op goede afloop ook groter. Kunnen we wat van die chronische ziekte doornemen en welke voorbereiding daar dan eventueel ja, bij hoort? Ja, zeker. Nou, gooit u er maar eens eentje op. Nou, eh, wat, wat we tegenwoordig veel zien is suikerziekte, hè, diabetes. diabetes ja. Niet zo heel lang geleden nog werd aan vrouwen met suikerziekte eigenlijk ontraden om zwanger te worden. Dat doen we niet meer. We vinden het wel heel belangrijk dat die zich goed voorbereiden op zwangerschap. En dat vooral de hoge bloedsuikers, want dat is suikerziekte, dat die goed onder controle zijn. Maar kunt u mij vertellen, want ik, um, mijn, uh, mijn, mijn oma die had suikerziekte. Ja. Yeah. Um, en ik ook, dat was dus redelijk dichtbij. maar ik weet niet precies um, hoe je dat dan in het dagelijks leven reguleert. Wat moet je dan wel doen en wat, wat kan je beter niet doen? Want u zegt Als je suikerziekte hebt heel... heb en ja. zwanger wil worden... Ja. Eh, nog strenger dan anders letten op wat je eet, eh, je bloedsuikers controleren en eh, de medicijnen eh, nou optimaal doseren op grond van die bloedsuikers. Vrouwen met suikerziekten zijn dat eigenlijk wel gewend, eh, maar voor de zwangerschap en tijdens de zwangerschap is het nog belangrijker dat die bloedsuikers perfect zijn. En dat vereist een nou, nog wat grotere discipline misschien dan buiten de zwangerschap uh, uh, mm -hmm. al belangrijk is. Ja. Nu uh, een andere, uh, ik weet niet of je het zelfs een chronische ziekte mag noemen, maar ik denk het wel. Wat als je besmet bent met het HIV-virus en je wil kinderen? Ja, dat uh, uh, zien we ook veel tegenwoordig, of veel, dat zien we wel met regelmaat. De, uh, uh, de medicijnen uh, die uh, er zijn om uh, de concentratie virus in het bloed laag te houden... Die kunnen in de zwangerschap gebruikt worden. En met name als je dat op het eind van de zwangerschap rondom de bevalling heel goed regelt. Dus, dus goed de medicijnen gebruiken, lage hoeveelheid virus in het bloed. dan is de kans op besmetting van de baby daarmee, want dat gebeurt tijdens de bevalling, heel erg laag. Want hoe even voor in je taal. Wat gebeurt er dan tijdens de bevalling zodanig dat, dat het kind wel of niet besmet kan raken? Ja, dan gaat hij door het uh, geboortekanaal. Mm -hmm. uh, dus uh, mm -hmm. een infectie uh, door de moederkoek heen, als, als de bevalling nog niet begonnen is. Die kans is buitengewoon laag. Dus, maar het gebeurt uh, kinderen... dus bij de bevalling, dat wist ik niet eens. Ja, ja die besmetting eigenlijk, eigenlijk uh, uh, nou vrijwel het, het, het, het, het grootste risico, vrijwel het gehele risico ligt rondom die bevalling. Mm. Arie, wat fijn dat uh, je ons even door een aantal van die chronische ziektes wilde heenlopen. En uh, dat je, nou ja, ik denk dat we meer weten van het onderwerp. Hoi. En dat is belangrijk. Ik de, als, ik, als ik nog wat mag zeggen, hè, en uh, dat is boodschap aan de luisteraars uh, die in die situatie zitten. Wat belangrijk is het als je overweegt uh, om zwanger te gaan worden. En, en je hebt een chronische ziekte van welke soort dan ook. Ga daarmee naar je huisarts of je specialist en bespreek dat. Want die kan je helpen met die goede voorbereidingen. Laat het er niet op aankomen. Dat is wat we tegenwoordig eigenlijk heel erg willen benadrukken. En daar voorkomen we echt problemen mee. Ari Franks, dank je wel. Graag gedaan. En Goede nacht.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 Ship will carry our body safe to shore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 Of Monsters and Men, Little Talks. Daar hoorde je. Hoor je eigenlijk nog een beetje. Aangeschoven is de producer van deze show eigenlijk... Uh, ben jij het wonder achter dit programma, Angelique. Goeienacht. Ik uh, ben blij dat je even aanschuift. Want de reden dat je aanschuift heeft alles te maken met Ari Franks... die wij net hoorden. Ja. Uh, die ons wat kon vertellen over je kinderwens... Um, als je een chronische ziekte ja. hebt. En dat is eigenlijk... En dat heb ik. Ja, Het ja. zit heel dicht tegen jouw uh, persoonlijke leven aan. Zeker. Ja, ik heb sinds mijn negende eigenlijk al een chronische ziekte. Toen werd ontdekt dat ik uh, ITP had. En ITP wil zeggen dat je bloed niet stolt... En nou, dat, je kan wel bedenken als je ongesteld wordt, dat dat zeg maar, blijft lopen. Of als je een wondje krijgt, dat dat blijft lopen. En hetzelfde ook voor interne bloedingen, dat stopt dan niet. Okay. En daar ben ik, uh, heb ik heel lang, ik vanaf mijn negenen tot mijn achttien, in behandeling voor gezeten. En, en Hoe ziet zo'n behandeling eruit? Nou, nou heel, destijds waren er nog niet zoveel middelen. Dus toen kreeg je al eerst Brett Nisson. Dat klinkt soms heel zwaar, wordt voor allerlei dingen gebruikt. het wordt ja. heel bol van. Ja. En, Eetlust en alles. Dus dat was niet fijn. Vervolgens heb ik verschillende andere methodes gehad. Dat je vier dagen in het ziekenhuis ligt... en aan een infuus krijg je spul toegediend. En dat spul is eigenlijk ook de reden... waarom, waarom zwangerschap bijvoorbeeld moeilijk wordt. Okay, want dan je bedoelt dat van alles dat je dat lichaam mee zijn. in? Ja, en dat zijn verschillende kuren. Ik heb dat drie keer van één kuur gehad. En onlangs nog, even kijken, dus drie jaar geleden... heb ik de laatste kuur gehad. En tot nu toe werkt dat dus, want... Zeg maar, dat betekent dat als ja, jij nu een wondje krijgt, dat dat wondje zich vanzelf weer dicht? Ja, nu wel. Maar het is zo, die kuren werken maar een beperkte periode. Je hoopt natuurlijk dat het aanslaat en dat het goed over is. Mm -hmm. Maar telkens als ik zo'n kuur krijg van vier dagen in het ziekenhuis, dan werkt het ongeveer anderhalf jaar. Jeetje, en dan, dan moet je weer. Ja, En nu, tot nu toe gaat het al drie jaar goed. Dus ik hoop stiekem een beetje dat dat, dat, dat het gewoon niet meer terugkomt. Maar je weet, het kan elk moment terugkomen. Mm -hmm. En wanneer mm -hmm. werd jij je bewuster van dat uh, deze aandoening die je hebt. Dat je daar rekening mee moet houden straks met je kinderwens. Eigenlijk um, twee jaar geleden. Mm -hmm. Want toen kreeg ik daarbovenop ook nog eens een epilepsie. Toen kreeg ik uh, je kreeg nou, een epilepsie aanval. Ja, ik kreeg een toen kreeg ik behoorlijk zware medicijnen ook ervoor. Toen moest ik ook stoppen met de pil. En toen ging ik even denken van ja. Weet je, hoe, hoe zit dat dan met, met zwangerschap? Dus toen ging ik ook echt met mijn vriend naar de dokter toe... of naar de, de neuroloog dan. En om te vragen van, wat heeft dit voor consequenties? En toen zei hij voor het eerst heel duidelijk... ik had het al vaak gehoord, maar hij zegt duidelijk van... luister, je kan kinderen krijgen... maar sowieso de eerste anderhalf jaar niet, voorlopig. Dus ik, zei, nou, ik ben toch niet van plan. En nou, als, hoe oud ben je? Ik ben nu 26. Oké, okay, en dus, nog volop in de carrière mode. Ja, maar ik had ook wel op het oog van... nou ik had altijd in gedachten... rond mijn, gedachte, mijn 29 e 30ste wil ik wel mijn eerste kind... Mm -hmm. En over anderhalf jaar, dan komt dat heel erg dichtbij. Mm -hmm. En hij zei echt van, nou, dit zal, hoe lang het ook duurt... dit zal gepland moeten worden. Want je slikt zware medicijnen. Je hebt nog steeds medicijnen van die andere ziekte in je bloed zitten. Die werken pas na anderhalf jaar werken die uit. Dus je zal, als je zwanger wil worden, moet je echt langskomen van... ik heb een wens. En dan gaan we echt een plan maken om al die medicijnen af te bouwen... en te onderzoeken op, ja, hoeveel er nog in mijn bloed zit... En wat dan pas mag ik überhaupt beginnen. Dus bij mij mag, mag het nooit zo zijn dat ik opeens. Oh, ik ben zwanger. Ik krijg een kind. Dan heb ik echt een probleem. Wat, wat, wat heftig. Ik, wij werken natuurlijk samen. Ik had geen idee. Ja. Ik had hier geen idee van. Maar op het moment dat hij dat tegen je zei. en dat dus de realiteit die je net uh, vertelt mm -hmm. aan, uh, aan ons. dat dat dan een beetje binnen. dat dat dan een beetje inzinkt. Ja. Dat lijkt me best wel heftig. Omdat. Je, nou ja, ik kan me ook wel voorstellen dat je ervan droomt van... Nou ja, weet je wel wat veel mensen doen. Van goh, we zijn nu samen, je hebt al heel ja. lang een relatie. Mm -hmm. We gaan gewoon met de pil stoppen en kijken wat er gebeurt. Een beetje dat, dat romantische, ja. frivole... Laten we eens kijken wat er gebeurt met de school. Zo, zo had ik dat ook in gedachten, want mijn vriend en ik willen wel heel graag een kind doen. Maar we zijn echt niet de types dat je, dat je het helemaal moet plannen. Ik denk dat niemand dat leuk vindt. Nee, nee. Het is toch leuk dat je op je rondje 28ste een keer beslist van... Nou, weet je wat... Laten we inderdaad stoppen en dan zien we wel. En het is nu jammer dat je echt met z'n tweeën naar een dokter moet. En dat Minder wordt... romantisch. Ja, vind ik wel. Ja, ja. Hm. Heb je wel eens de angst gehad um, in al deze tijd dat je behandeld wordt voor, uh, voor je ziekte? Dat je misschien helemaal geen kinderen kan krijgen? Ja, heel erg. Nog steeds. Ja? Want er is gewoon een wezenlijke kans dat, dat ik dat niet kan. Zeg maar, want ik moest ook heel vroeg met de pil beginnen. Ik mocht dan ook niet ongesteld worden. Nou, dat heeft ook... Dat met... Doet ook dingen met je lichaam natuurlijk. Ja. Dus ik heb nog steeds wel echt een angst. Dat ik denk van ja, misschien kan het gewoon helemaal niet. En wat zegt de dokter daarvan? Want Ari die we net spraken, Ari Frank zegt. Mm -hmm. Er zijn eigenlijk maar weinig chronische ziekten. Uh, die uh, de, de kans op zwangerschap yeah. verkleinen. Maar het gaat natuurlijk over medicijngebruik. Ja. Welke medicijnen en, moet je gebruiken? En medicijngebruik vanaf je negende levensjaar. Dus ja. ik kan, ik, soms denk ik wel van ja, dat kan nooit goed zijn. Als je vanaf zo'n jonge leeftijd eigenlijk je hele leven waar de medicijnen zit, dat, er moet toch iets in je lichaam zijn... Dat, dat denkt van nou, dit gaat niet. Ik hoop het niet. Maar ik, Heb je het dilemma neergelegd bij een dokter? Nog niet. De angst, zeg maar. Nee, nog niet, omdat ik niet, tot nu toe zoiets had van ja, dat komt wel. Maar dat speelt niet. Ja, zeker ook na deze uitzending denk ik toch van ja... misschien moet ik toch maar eens kijken wat, wat nou echt of er echt een kans is... dat ik niet meer zwanger kan worden. Stel je voor, laten we even het meest donkere scenario pakken... Stel dat dat, stel dat dat zo is. Mm -hmm. Want ik durf daar niet eens bij mezelf over na te denken. Weet je, je bent je halve leven bang dat je zeg maar te vroeg zwanger raakt. Ja. Of, of niet nou, met was de juiste valtijd. persoon en la ja. la. Maar dan op een gegeven moment realiseer je ook: het, is, uh, het wordt je gegeven. Ja. Maar het wordt dus niet in ieder gegeven. Ik kan er niet eens, ben niet eens over nadenken. Van, nee. Stel dat ik uh, geen kinderen kan krijgen. Ik kan het bijna niet, ik wil daar helemaal niet aan in mijn gedachten. Ik ook niet, eigenlijk. Maar, maar ja, aan de andere kant, ik heb, mijn vriend en ik weten nu wel van, we hebben wel besproken: van mocht het gewoon niet lukken, mm -hmm. dan zal dat geen ramp voor ons zijn. Voor de relatie? Nee, niet. voor de relatie niet. We hebben wel zoiets van: het is mooi als het ons gegeven wordt en als het kan. Maar als het niet kan, gaan we ook niet in allerlei omwegen met behandelingen of adoptie. Of Echt dat, niet? Nee, nee. Dat hebben jullie al zo afgeklaard? Zeg, zeg ik nu, hè? Kijk, ja, je weet ja. nooit dat ik misschien opeens wel een heel intense wens heb dat we toch adopteren. Het zou kunnen. Ja. Maar voor nu hebben we gewoon besloten: van dan, dan, dan, dan is het niet zo. Ja. Jeetje. En wanneer ga je dat gesprek voeren met de dokter? Het gesprek waar je het over hebt. Om te ontdekken wat je kans is. Ik heb uh, voor, over een maand weer een afspraak. Dus ik denk dat ik dan even ga voorleggen. Jeetje. En ik denk dat het echt een gesprek dat ik echt serieus over ga nadenken. Dat het misschien over anderhalf jaar. Dat ik dan echt, ga op, echt mijn kansen, zeg maar, ga. Een rijtje gaan zetten. Ja, ja. Nu, we gaan er nu even het meest uh, vleurige scenario. Dat is gewoon allemaal geen probleem. Mm -hmm. Nu moet jij dus strak gaan plannen wanneer jij moeder wordt. Maar ik ken je ook als een uh, zeer gedreven carrièrevrouw. Je ja. gaat een prachtige toekomst tegemoet zowel voor als achter de schermen in radio. Mm -hmm. Hoe zie je dat dan voor je? Of heb je daar ook geen idee van? Jawel. Dat vind ik ook lastig. Is ook lastig. Ja, lijkt me heel erg zwaar. Ik heb ook altijd gezegd: ik wil, mijn moeder heeft, is thuisgebleven voor ons. Die heeft, die heeft echt een werk stopgezet. Om haar kinderen op te voeden? Ja, om kinderen op te voeden die eerst later pas weer gaan werken. Toen we volwassen waren, of nou, toen we iets, iets ouder waren. Maar ik wil het ik wil eigenlijk ook. Stoppen een tijdje werken en dan. Nou, niet, liever, ja, ik wil niet helemaal stoppen, maar ik wil, ik wil geen moeder zijn die haar kind om 6 uur s ochtends bij het kinderdagverblijf afdropt... En, zeven uur s'avonds weer ophaalt. Dat wil ik echt niet. Dan kan ik net zo goed, daar, waarom neem ik een kind dan? Echt waar. Ja. Ik heb daar minder uh, heftige gevoelens over. Ja, over meer mensen. Ik, ik heb echt zoiets van. Ik zou, ik zou graag. altijd erbij blijven werken. Juist. Ja, ik, ik ook. Ik zie het wel voor me dat ik, um, ik, ik. ook radio voor de schermen. dat ik wellicht een show heb. op een normaal tijdstip. dat ik zo'n. ik 4, 6 uur per dag bezig ben. maar dat ik wel bij mijn kinderen thuis ben. Oké, okay, dus je, er moet een deel vanaf thuis gedaan worden? Ja, voor je gevoel. Het liefst wel, of, of ook ergens in de studio wel, maar. Maar, maar niet uh, op kantoor van 9 tot nee, 5. Nee, zeker uh... niet bij kleine kinderen. We hebben nu, ik, ik ken een meisje die heeft ook een kind, die dropt het kind is net twee maanden, dat kind. En die gaat nu naar een kinderdagverblijf. Dat vind ik ik vind dat zielig. Echt waar? Maar ja. dat is echt de realiteit voor veel. Ja, als je, als je de kost moet gaan verdienen, dan, dan is dat de realiteit. Maar dan denk ik. Ja, ik denk dan toch niet stiekem. Jou. Nee, voor mij, ik wil dat niet. Hm. Ik wil mijn kind echt opvoeden. Ik wil niet dat mijn kind thuiskomt en zegt van ja, maar de mevrouw van het kinderdagverblijf, die zei dat het zo zit. Hallo, dat wil ik aan mijn kinderen kunnen vertellen. Hoe ik wil mijn kinderen maar zelf... Moet je, maar moet je. Nou, nu, gaan we, nu gaan we natuurlijk richting een ander stuk gesprek, wat ja. niet zozeer de kinderwens, is maar opvoeding. Mm -hmm. Maar um, is het wel je droom? Want jij je, je bent echt een radiotalent. Ja, ja dank je. Straks. Uh, Straks, nou ja, al heel snel gaan, gaat de wereld dat weten. Oké, okay, lekker dramatisch. Maar vind je dat is dat een spannende uitdaging? En echt een, een toffe radiocarrière opbouwen. En dus die geplande zwangerschap. En dan ook thuis blijven, maar ook werken. Het is een hele uitdaging. Ik, ik heb nog geen flauw idee hoe ik dat voor me moet zien. Nee. Dus daarom, ja... Ik zou er sowieso een boek over schrijven als je ermee bezig bent. Wordt zeker bestseller. Ik denk zelf. dat menig vrouw dan een boek kan schrijven. Ja, ja. dat denk ik ook. Niet iedereen doet het, dus uh, ja. doe het. Nou, ja, wellicht. Schrijf dat boek. Ja. En succes over een maand. Dank je wel. Dank je. Dank je dat je even aanschoof, Angelique. Ik ga weer terug. Super. Ja. Ik heb No Way Down staan. No Way Down. Krachtig. No Way Down. Dank je wel, Angelique. Only Up. The only way is up. No Way Down. Het is toch een beetje het thema van mijn leven, het thema van Angelique's leven. En ook een beetje het thema van deze show. Het moet alleen maar leuker en beter en mooier worden, toch? Ik dacht het wel. Reageren kan 0800 1121. It was lemonade Dan is het in één keer uh, 39 minuten over drie. En we zijn hier tot vier uur vannacht. En zo zachtjes aan hebben we toch wel bijna alles gezegd voor de nacht... over het onderwerp kinderwens. We hebben van alles besproken. En je kan natuurlijk alles naluisteren op uh, de Radio 1-website. Je kan ook even naar bnn.nl. Daar staan wij ook. Kan je het een en ander naluisteren. En je kan ons door de week volgen op Facebook. Lust BNN zodat je altijd in touch kan zijn. Dat is wel fijn. Maar ik heb je net verteld dat we er nog tot vier uur vannacht zijn. We gaan het uh, niet meer zoveel hebben over de kinderwens. Maar we gaan even overschakelen naar Wil. Want die krijgt uh, elke week uh, taal van vragen die en over het onderwerp gaan... maar ook vaak niet over het onderwerp van de week. En dan wil ze toch graag die vragen beantwoorden. Dus ja, wie zijn wij dan? Daar staan we dan ook niet tussen. Anders dan de rest? Voelt ze zich onzeker? Hoe red ik mijn relatie? Waarom komt hij niet klaar? Wil ze wel met me trouwen? Zit ik nu in een slur? Slur? Wil weet het. Elke week komen ze met bakken binnen. Niet alleen die mailtjes, maar ook brieven. Want wij krijgen hier nog ouderwets brieven binnen. Fantastisch. Geeft echt zo'n ouderwets heerlijk goed gevoel. En het laat zien dat mensen heel graag advies willen... van onze huisseksologe Wil Berghuis. Wil, goedenacht. Ja, goeienacht, hallo. Al die brieven die hier binnenkomen op de redactie bij Radio 1, met jouw naam erop en met die lieve vragen. En dan mag ah. ik daar doorheen gaan en nou. dan haal ik er elke week een ontzettend mooie vraag uit. Nou, laat maar horen. Deze week gaat over Australië. Let maar op. <laughs> beste Wil, mijn vriendin wil graag met haar beste vriend drie maanden toeren in Australië. Het is een reis die ze al jaren geleden in de planning hadden, zelfs voordat ze mij leerde kennen. En ik gun haar die reis wel, maar ik ben een beetje bang dat er iets tussen hun gaat ontstaan. Zij kan namelijk thuis al nauwelijks een week zonder seks. Laat staan drie maanden. Moet ik haar alleen op vakantie laten gaan? Groetjes Joost. Joost, ja alleen, het is met die vriend. Ja, was het maar alleen. Ja, was het maar alleen. Ja, dat is ook gevaarlijk natuurlijk, want dat is de vraag hè? van in hoeverre kan hij die, die vriend uh, vertrouwen. En uh, ik zit al een beetje te denken, ik vind het wel een hele leuke vraag hoor. En ja. ik snap zijn angst ook wel, ik denk dat het heel reëel is, ik denk dat iedereen dat wel uh, Ik zou dat zou wel heel hebben. spannend vinden hoor, om mijn ja. vriend uh, drie maanden ja. het buitenland uh, in te sturen met een vriendin. Ja precies. Dus uh, nee, ik snap dat wel en uh, het is net wat hij zegt, het is geen drie weken, maar het is drie maanden. Dat is vaak ook zo'n periode, ja, dat je net ook uh, uh, even het gevoel hebt van, uh, Hoe, iemand is wel heel ver weg. En, en heel um, lang weg, ja. Heel lang weg, dat kun je ook moeilijk overbruggen. Maar ik denk dat het... Um, hè, ik zat even te denken van ja, hoe goed kent hij die vriend? Wat, wat is dat dan voor een vriend? Heeft hij daar wel eens mee kennis gemaakt? Dat zou ik dan wel... Ik zou het met haar bespreken en dat ook als soort voorwaarden. Van nou joh, het lijkt me wel heel fijn. Gooi het me open, zeg maar gewoon. Van, ik maak me daar een beetje zorgen over. Ja. He, dat, dat jullie samen iets gaan krijgen, dat zich iets ontwikkelt. En ja, wat betekent hij voor je? En, en vaak is het beeld wat je hebt van iemand is heel... Ja, veel groter en enger dan als je hem echt ontmoet. Dan kan het in de praktijk, als je hem leert kennen, dat je denkt, oh nee, dit is ook ah, maar gewoon een gewoon mens. Cool. en Ja, ja die, die kan ik vertrouwen en die heeft ook een relatie. En die, die zit daar op precies dezelfde manier in als wij. En hè, die denkt daar net zo over, dus daar hoef ik helemaal niet zo bang voor te zijn. Toch een beetje die angst, die irreële angst misschien. Um, ja, een beetje kijken van, wat, wat is daar reëel aan? Hè? En ja. Uh, ja, het heeft toch met vertrouwen te maken van die vriendin en Maar ook het vertrouwen wel van die vriend. Dus, um, Zeker. Maar wat ik zo leuk vind aan deze mail... is de laatste mm -hmm. vraag. Yeah. Moet ik haar alleen op vakantie laten gaan? Dat is yeah. de laatste vraag. En daar zitten natuurlijk twee dingen in. Omdat dit, dit idee bestond al... voordat Joost in de picture was. Ja. Yeah. En um, eigenlijk vraagt hij... mag ik het haar verbieden? Ja, dat zou hij zo kunnen vragen. Ja. Ja, en daar ben ik altijd een beetje huiverig voor. Want... Um... Maar goed, ik, het is net wat voor afspraken je maakt in je relatie. Ik ben altijd wel voor eigen verantwoording en, en ruimte in een relatie. Want ik denk als je mensen dingen gaat verbieden... Werkt Dan, uh, hè? Ja, dat werkt vaak uh, averechts. En um, dat, dat moet je in een relatie. Kan je bij je kinderen nog doen. Maar ja, dat, bij mijn kinderen werkt het ook niet altijd. Het werkt vaak beter door ze te wijzen op de gevaren. Hè, en ze wel zelf uh, die ruimte te geven. En zelf die verantwoordelijkheid te laten nemen. Dus, uh, en dat is in relaties natuurlijk helemaal. Van, ja, je kunt iemand wijzen op jou zorgen en angsten, en dat moet je zeker doen. Mm -hmm. uh, hè, maar ook toch iemand wel de ruimte geven en, en het verbieden, ja dat gaat nog wel erg ver. Want dan gaat hij natuurlijk erg in zijn eigen angsten uh, zitten van ik wil het niet en het voelt niet goed. En wat zijn angst zegt van uh, oh nee, dit ja, gaan we niet ja, doen. Nee. Hey, en het uh. andere uiterste van het spectrum, uh, op het gebied van ruimte, moet hij zeggen van weet je wat, ga maar die drie maanden dat doen en laten we maar even los van elkaar gaan. Laten we het maar even uitmaken en dat we dan over drie maanden zeggen, als je weer terug bent, dat we even opnieuw evalueren... of we onze relatie moeten voortzetten. Ja. Is dat een optie? Nou ja. Oh, ik ja, word dat helemaal Ja, Ja, ik weet niet wat, wat hun uh, mogelijkheden zijn in hun relatie, maar ja, dan zou je na zo'n goed gesprek zou je daarop uit kunnen komen dat je zegt van nou weet je, je gaat gewoon lekker drie maanden en... Ik ben er wel, maar eh, wat mij betreft uh, no strings attached. Je hoeft, je hoeft geen rekening met mij te houden wat dat er gaat. Doe maar gewoon, als je het maar veilig doet. Hè, maar uh, ja, doe maar wat, wat je wilt. Ja. Want het is wel drie maanden. Ja, je hebt ook stellen die dat op die manier doen. Ja. Maar dat... Dat hoor ik niet in zijn vraag. Nee, uh, dat nee. Het nee, nee. dus gaat moet je... wel heel ver, denk ik. Nee, ja. maar ik, ik gooi het op en jij, jij legt heel goed uit dat dat ook een mogelijkheid is. En ja. je, maar, maar terwijl je het uitlegt, zitten Angelique en ik hier wel ja. echt met zo'n beetje zo'n pruilip en een frons te luisteren. Want wij denken natuurlijk allemaal, je verplaatst jezelf even in de situatie van Joost. Ja. Ik denkt, goh, dat je dan even tegen je vriend moet zeggen, nou... Gaan we maar lekker drie maanden aan de andere kant van de wereld in total freedom. En ik kijk. En dan kijken we wel. Kom is... maar hoor. Ja. Jij Daar maar met iedereen ja. die je tegenkomt, ja. vind ik niet. ja, Dat is natuurlijk ook niet. Maar het, nee. het, het kan een uitkomst zijn, maar het is niet. Daar ga je, dat is echt de allerlaatste optie, denk ik. Hoor. Ja, nou ja, goed. Ja, je hebt echt mensen die daar echt op zo'n manier over denken. Maar ook alle twee. En dan is het wel heel belangrijk dat je daar alle twee zo over denkt. En dat niet het ene het gevoel heeft van: ja, ik moet dit wel zo vinden, omdat die ander zoveel ruimte nodig heeft. Ja. Dat is niet goed, want nee. dan, dan komt die ander in zo'n gedwongen uh, positie te zitten. En dat is gewoon niet goed. Nee. Dus ook hier moet je denk ik zoeken naar van, ja, waar voelen beide zich uh, uh, prettig bij? Ja, en de rest is toch vertrouwen. Maar ja, dat, dat heb je altijd. Dat, ook al ga je niet op vakantie, dan moet je elkaar je ook kunnen elkaar vertrouwen. Wel, ja. Wil, ja. dank je wel. Ik hoop dat je Joost geholpen hebt. Ik denk het wel. Maar Joost, mocht jij nog een extra vraag hebben of mocht jij nog even willen reageren op wat Wil jou vertelde, dan kan je natuurlijk altijd nog even mailtjes sturen naar lust@bnm.nl. En ook als je niet Joost bent, maar je hebt wel een vraag aan onze Wil, dan nodig ik je bij deze uit om die vraag op de mail te zetten. En dan ga ik uh, door niet alleen de mailbox, maar ook door uh, onze brievenbus en dan probeer ik jouw vraag eruit te halen. Mail die vraag naar lust.bnn.nl Lieve Wil, volgende week mogen we weer, hè? Ja, tot volgende week weer. Tot volgende week, lieve Wil. Doei. Doei. June. is tijd voor de liefde. Het is tijd voor Joris en de liefde. En Joris komt een vrouw tegen die uh, haar grote liefde al jaren kende als vriend. En toen in één keer haar ogen opendeed en zag dat dat de man van haar leven was. Ik smul van dat soort verhalen. Ik smul van dat soort romantische, het is woensdagavond, romantiek op RTL 4 verhalen. Nu dan, hier in Lust. Joris.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 waarin uh, die twee werelden in elkaar overgaan en dat, uh, dat gebeurt uh, in, de, in de vorm van dat Luc hier dan neerstrekt. Ja. Hey, jij, die... dat, jij eet een mandarijntje. Ik vind nee, eigenlijk. Nee, ik heb, hem al ge ik heb hem alleen gepeld. Ja, maar ik vind eigenlijk dat je mandarijntjes niet mag eten en bij zijn van andere mensen in kleine, kleine afgesloten ruimtes. Want. Maar die geur is zo, of, is zo Dat komt zo naar je toe. Ik vind het heel rustgevend geurtje. Weet ja? je waarom, ook? Alsof je in een spa zit. Ja, ja. <lacht> Alsof iemand me elk moment kan gaan masseren, Luc. <lacht> ja, Luc. Luc, we hebben het vannacht gehad over uh, de kinderwens. En eigenlijk hadden we het onderwerp al afgesloten, maar kijk, op het moment dat jij hier ook binnenloopt, dan ja, gaan, dus gaan alle onderwerpen ja, weer uh, ja. weer leven. Snap ik. Heb jij hem? De uh, kinderwens. Ja, ja, hoor. Ja hoor. <laughs> Lekker. Ja, ja, ja. Nee, ik denk het wel. Ja. ja. Hey, ik dacht vroeger dacht ik altijd van, nou, nah, maar dat denkt volgens mij iedereen. Als je, er is denk ik geen jongen. Van 19, 20, die denkt... Oh ja, lachen, kinderen, zin in. Nee? nee. nee. Wat, wat denken jullie instead? Uh, uh, uh, volgens, ja, geen, nou ja, volgens mij dat je gewoon denkt... Dan ga ik echt never nooit aan beginnen. Echt waar? Ja, volgens zo mij wel. Alle, alle, nou, ik kan niet voor alle vrouwen spreken... Maar de meeste vrouwen van 19... Die denken... Oh, <lacht> oh, <lacht> wat duurt er nog lang? <lacht> Zo'n levende, zo levende, kleine... Pop! Ja, ik, ik kan natuurlijk niet voor iedereen spreken. Maar ik denk dat heel veel mannen dat niet hebben. En jongens. wanneer komt dan de omslag tot wat je daar net als reactie gaf? Wanneer, wanneer ga je dat dan voelen? Uh, nou, ik denk dat als je. Uh, bij mij ging het heel, best wel geleidelijk. Want dan op een gegeven moment ga je het erover hebben. Want wij hebben nu. Ik heb nu. Zeven jaar is denk ik met mijn vrouw. Ja, je bent getrouwd. ja dus, En op een gegeven moment ga je er denk ik na nou, een jaartje of drie of zo wel een beetje over babbelen. Maar dan meer van, nou ja, over, over, op, op een gegeven moment dan over vijf, zes, zeven jaar of zo. Dan, dan, zo ga je dan een beetje praten denk ik. Zo lekker in de toekomst, een beetje ver vooruit. Ja, en dan, uh, en dan denk ik dat je, dat je dan nog alles af. Volgens mij dan was dat ook, kregen we ook meteen ruzie. Zo van. Uh, nou ja, gewoon over het feit dat we, de, dat, dat we het er überhaupt over hadden. Gewoon. Omdat het al zo'n gevoelig onderwerpje is. Dat alles wat je dan zegt. En wat ik dan zeg. Is, uh, <laughs> is, uh, is dan. Uh, ligt dan zo. Ligt, mega gevoelig ineens. Oh, ja? Maar dat groeit dan een beetje door naar. Uh, dat je het allebei wel wil. Gewoon heel zachtje. Dat jij zo onhoorbaar knikt. Ja, toen ja. Vroeg. en. En denk je <laughs> dat je het uh, knikt? Ja. Ik heb het er ook wel eens over met mijn lief. Hm. Maar ik. Ik specificeer dat dan meteen, en dat is misschien ook een verhouding, babynamen. Dat, dat als ik lees heel graag en dan heb ik een boek gelezen... en dan zit daar een cool karakter in. Mm -hmm. um, en dan zeg ik, ik heb echt, ik heb echt een cool karakter. Dus je de, de, de, de toekomstige zoon heet Frodo. <laughs> nou, mijn ding is, we hebben dus totaal niet dezelfde naamsmaak. Oh. Want bij alles waarvan ik denk... Dit is cool en dit is anders. En, want ik wil namelijk dat... Ik heet natuurlijk zelf Sarajda. Ja. Ook niet zo veel voorkomende naam. En mijn broer, dat is... We zijn van Mijn broer heeft bijvoorbeeld een Russische naam. Dus... Oh, ja. we zijn zeg maar.. we komen uit een experimentele naam. Dus het moet ook een beetje een unieke naam zijn. Eigenlijk. Ja, maar niet, maar niet... Niet zo van... Nederlands Antille, ik ben 14. Dus de naam moet een mix zijn van jouw naam en mijn naam. <laughs> Oké. Okay. Snap je dat dan ja, net niet? Nee. Maar dan. Ik hou dus van best wel exotische namen. En dan zeg ik: is dit wat? En dan echt zo'n donkere wolk zo, en zo'n gefronste wenkbrauwen. En dat betekent dan nee. Maar ik heb echt nog nooit een ja gezien ook. Maar dan hebben jullie wel, al zitten jullie wel op het punt van: ja, oké, okay, op een gegeven moment krijgen we, krijgen we natuurlijk kinderen met elkaar. En dan? Dat is dan best wel al een uh, gegeven feit. Ja, maar ik denk ook. Kijk, jullie zijn al zeven jaar samen. Hè? Mm -hmm. En dus jij bent dan nog heel jong geweest. Maar wij zijn nu allebei al zo rond de dertig. Dan, dan, ja. Als je dan kinderen wil, ja, dan gaat het sneller. Ja. Ja, maar ja, ik ook. moet wel voorkomen dat mijn zoon Damien gaat heten. <laughs> dat vind, vind ik best wel een heftige strijd die ik aan moet. En.